Citydijkers met het NOS-journaal. saoedi arabië heeft de aanslag op een kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg veroordeeld. De man die opgepakt is voor die aanslag komt uit dat land. Het gaat om een arts van 50 jaar uit Saudi-Arabië die sinds 2006 in Duitsland zou wonen. Hij reed gisteravond op de kerstmarkt met een auto in op een groep mensen. Er zijn zeker twee doden, een volwassene en een klein kind. Europese regeringsleiders hebben hun medeleven betuigd aan Duitsland onder meer premier Schalf, de Italiaanse premier Meloni en de Franse president Macron. De komende dag gaat de Duitse bondskanselier Scholz naar Maagdenburg. Er is ook een herdenking in de kathedraal van de stad voor de slachtoffers. In het Amerikaanse huis van afgevaardigden zijn de Democraten en Republikeinen het samen toch eens geworden over de wetgeving rond overheidsuitgaven. Alleen de Senaat moet het nog goedkeuren, maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Daardoor lijkt te zijn voorkomen dat delen van de Amerikaanse overheid vlak voor kerst stil zouden komen te liggen. De Amerikaanse overheid dreigt in geldnood te komen omdat de plannen over de financiering gisteren nog werden weggestemd. Door de Republikeinen onder druk van aankomend president Trump en zijn adviseur Elon Musk. Die wilden dat de overheid veel meer zou bezuinigen. Sindsdien hebben democraten en republikeinen gewerkt aan een nieuwe deal. Een Franse rechtbank heeft zware straffen opgelegd aan meerdere mannen... voor een rol bij de moord op de leraar Samuel Paty. Hij werd meer dan vier jaar geleden onthoofd door een moslim-extremist... die boos op hem was, omdat Paty in zijn lessen spotprenten van de profeet Mohammed liet zien. De dader werd doodgeschoten. De acht die vandaag veroordeeld zijn, zouden hem hebben geholpen. Ze kregen straffen tot 16 jaar cel. Het weer af en toe regen bij een graad of vijf. Morgen is het eerst bewolkt, maar droog...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 things you told. Yeah. I'm the dance too. too. journey into sound. 20 seconds Every day Yeah.